Tu m'as promis Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dit is Joron Jepke met het NOS-journaal. De Franse president Macron heeft gezegd dat alleen hij verantwoordelijk is voor het gewelddadig gedrag van zijn lijfwacht in Parijs. Hij zei dat volgens Franse media op een bijeenkomst met parlementariërs en ministers van zijn partij.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 Toen een man en vrouw daarop naar buiten kwamen, trok hij een mes en verwondde hen. Het weer. Vannacht wordt het op veel plaatsen niet kouder dan 20 graden. Morgen is het vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog heter. Met middag zeer lokaal kans op een onweersbui. Dit was het NOS-verhaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is vandaag van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 I'm <laughs> to the river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 Stuck and run